One minute from now we should be broadcasting a special transmission for our listeners in Holland. Een blikseminslag in de antenne van het centraal antennesysteem. The very word secrecy is repugnant. een free and open society and we are as a people inherently and historically, opposed to secret societies.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 Blackbox en uh, jullie luisteren naar alweer de twaalfde aflevering van de QFF podcast series en het is vandaag zondag 11 mei 2014 en we gaan beginnen um, met even uh, kort benoemen van een aantal onderwerpen die uh, mogelijk in deze show voorbij komen want we proberen altijd alles te bespreken maar dat lukt natuurlijk niet. Um, zo willen we het even hebben over uh, de keerzijde van de revolutie. We gaan het hebben over de Dalai Lama die op bezoek is in Nederland. Fonds X uit Groot-Brittannië. Dan gaan we nog even over de Sandy Hook uh, schietpartij hebben. Uh, de Bonobo. Uh, het Noorderlicht. En uh, of er nou wel of geen complot is, uh, omtrent Pim Fortuyn. Verder hebben we nog de Skull experimenten uh, en ja, voor de mensen die geïnteresseerd zijn in MK-Ultra en het hele Monarch-programma, die zou ik aan willen raden om ook aandachtig te blijven luisteren. Maar voor we straks aftrappen met uh, ja, uh, het nieuws omtrent de Dalai Lama, ga ik jullie uh, eerst gewoon lekker even een muziekje voorschotelen om, om, om de show lekker uh, te beginnen. Wat dacht je daarvan, uh, Blackbox? Dat leek me een heel fijn begin, Baffemets. Dan uh, gaan we uh, luisteren naar uh, Tribe Called Quest met Can I Kick It? Tuurlijk kun je dat. Yeah, yes we can. Yes. Can I kick it? Can I kick it? Can I kick it?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 Afrocentric living is a big shrug. A life filled with, that's what I love. A lower plateau is what we're above. If you diss us, we won't even think of. We'll nip up the dog and give a big shove. This rhythm really fits like a snug glove. Like a box of positives, it's a plus love. As the trial flies high like a dove. Follow us for the funky behavior Make a note on the rhythm we gave you Feel free, drop your pants, yack your hair. Do you like the garments that we wear? I instruct you to be the obeyer A rhythm recipe that you'll savor Doesn't matter if you're minor or major Yes, the tribe of the game, with a player As you inhale like a breath of fresh air called Quest met Can I Kick It? Welkom terug bij de twaalfde aflevering van de QFF Podcast Vels. Mijn naam is met en aan de andere kant zit... Nog steeds Blackbox. Blackbox, fijn om je stem te horen. Fijn om te weten dat de techniek ons niet in de steek laat. De Dalai Lama, een man van weinig techniek volgens mij. Of uh, denk jij daar anders over? Hij is, hij is het hè? Hij is het gewoon eigenlijk, dat straalt juist. Hij, hij kan ook weinig doen. Ja. Uh, maar, hij uh, als, als je uh, naar de foto keek van de beste man. <laughs> het is wel een, uh, een mooi lachenbekje. Ja, hij is een uitstraling. Maar hoe denk jij... Kijk, hij, hij heeft natuurlijk ook weinig andere keuze. Hè? In, in, in het isolement waarin hij zich bevindt. Min of meer. Uh. Ja, um... Maar Tibet heeft uh, een, uh, volgens mij een, uh, een rode draad uh, die zegt van uh, geen geweld. Dus, vanuit die hoek uh, is hij dan nog bezig. Ja, want hij is natuurlijk een, uh, hij staat bekend als een spiritueel leider, vredevol en zo. Maar uh, in hoeverre um, is de Dalai Lama wie hij lijkt te zijn? Uh, ik, ik, ik, ik zag in het uh, artikel, dat op QF staat, uh, in de eerste post, heeft uh, Dromen een, een linkje naar een artikel op uh, de website van de krant Trouw. En dat artikel heeft als titel Het ware gezicht van de Dalai Lama. En als je dat leest, dan krap je jezelf toch wel even een paar keer achter je oren. Want mm, dan gaan we vooral kijken naar de uh, mensen die nou eigenlijk zijn politieke kruistocht hè, van de Dalai Lama eh, financieren onder andere. En nou ook als je, je dan verder gaat verdiepen in eh, de daadwerkelijke eh, tolerantie die eh, het volk van de, de Dalai Lama, hè, want de Tibetanen, dan, dan, dan hangt er toch een vreemd luchtje aan hoor Blackbox. Ja, daar zullen wel weer heel veel belangen bij zitten. En ah, um, uiteraard. Ook uh, Tibet uh, heeft natuurlijk een, een heel verre verleden en ook een speciale plek. Ja. En, Je bedoelt uh, qua ligging? qua ligging. En ze um, noemen het wel de top of the roof of the top of dak van de wereld. Top of the world, yes. Ja. Maar in hoeverre dit nog echt puur is, en wat het daar Lama dan staat, dat is dan even weer een tweede moment. Ja, dat is waar, maar uh, qua uitstraling doet hij het goed. Maar het is altijd goed om mensen uh, yeah, uh, uh, te informeren over wat er mogelijk uh, meer, uh, nog meer schuil gaat achter. Uh, nou ja, want we zien in feite gewoon een gezicht natuurlijk. En de, en de mainstream media eh, doet er wel zijn best voor om een bepaald beeld te vormen over Tibet en over de Dalai Lama. Tuurlijk, tuurlijk, want uh, China die ziet, uh, hè, die ziet Tibet natuurlijk al gewoon als een provincie. Ja. Ze hebben ook heel erg uh, demonstratief uh, een uh, spoorlijn aangelegd. En ik meen dat ze ook even voor de grap... Uh, omdat ze het konden, een, een station hebben aangelegd op het hoogste punt. Ja. Uh, die, uh, lees wel dat deze trein zo hoog gaat dat iedereen uh, een zuurstofmasker uh, heeft. Het oh, ja. uh, station, station wordt ook niet gebruikt of zo. Uh, ze hebben het er uh, gewoon neergezet om te kunnen laten zien: hier zijn wij. Uh, de trein stopte heel even en die, uh, reed snel weer verder. En, en is het niet uh, die trein die daarheen gaat, hè? is dat uh, deel van de Silk Route die de Chinezen onlangs weer, uh, hè, wat, ze, hebben, ze zijn met een trein naar uh, Duitsland gegaan, nog niet zo lang geleden. En ja. daar maakten zij bekend dat ze samen met Duitsland en eh, Rusland de oude Silk Route weer willen gaan of in ere willen gaan herstellen. Siemens gaat die treinen bouwen. Ja, dat is heel erg interessant, zeg, dit. Ja, want het is dus dus, eh, gewoon, gewoon een, een, een, een megatransportroute ja. van, van, van, van oost naar west, west naar oost. En, en datzelfde zijn de Amerikanen, gek genoeg, ook mee bezig. Obama is ook een of ander echt gestoord project gestart in Amerika om een, om een hoge snelheidslijn aan te leggen. Oké. Okay. Dus we gaan weer terug naar oude tijden. Zou het te maken hebben met dat ze misschien weten dat, uh, nou ja, uh, of er een tekort gaat komen aan fossiele brandstoffen? Want een trein kan je natuurlijk ook van alles en nog wat laten rijden. En uh, dat ze daar rekening mee houden? Ja, ze, ze leggen wel enorme. Uh, ja, ze zijn heel erg actief in de handelsroepsleek. Als je het zo even globaal bekijkt, niet alleen op dat punt, maar ook op andere punten worden verdragen uh, gemaakt. Dus Het euh, nou, past eigenlijk wel in het strijd. Ja, ik heb ook, ook een relatie met landen natuurlijk die anti-Amerikaans zijn, die onderhoudt China wel heel goed hè. Ja, China die zit. Uh, kijk, we hadden het uh, de podcast geloven dat Amerika militair gezien uh, de boel uh, in in de training. Maar als je kijkt naar China en Rusland, dan kun je direct uh, denken aan Afrika als je nou heel effectief is, en uh, Zuid-Amerika, en dat noemen we ook de BRIC-landen, ze zijn al zover dat ze hun eigen internet willen hebben, uh, zonder uh, binnen, tussenkomst van Amerikaanse... Klopt, dus, dus op zich begrijpelijk hoor. Ja, ja, tuurlijk. Ik tuurlijk. denk niet dat wij als mensen er blij mee moeten zijn dat de NSA uh, en de CIA ons grootschalig in de gaten houden. Dat gaat toch ook helemaal nergens over. En het gekke is, ik, ik kan me soms zelfs wel voor mijn kop slaan. Ik ben in de vroege jaren negentig, uh, ik had toen een bijbaantje in het weekend. Ik werkte bij een benzinepomp en een autowasstraat. En de eigenaar van uh, het desbetreffende benzinepomp en, en de wasstraat, meneer Olijven, ik zal het nooit vergeten. Die ging vaak uh, voor zaken naar Texas. En hij waarschuwde mij ooit toen het internet op een gegeven moment in het midden van de jaren negentig in opkomst was, waarschuwde hij om nooit je echte naam op het internet te gebruiken. En Aha, toen dat wel. wist hij van mensen, nou nu later blijkt, want ik heb er nog wel eens wat navraag en onderzoek naar gedaan, die destijds um, een groep van investeerders vormden die financieel aan de basis van onder andere Google hebben gestaan. Oh, oké. Okay. En daar zijn ook overduidelijk links te leggen met NSA, CIA, um, andere departments binnen het Amerikaanse overheidsorgaan, zeg maar. Ja, als je nagaat dat het huidige uh, nsa uh, gebouw uh, gepoeld wordt met water en dat dus, ze uh, een ongolisch tekort hebben aan koelwater, ja, voor al die uh, services van ja. Ja, en dan. waarom, Waarom, waarom? Nee, ja. hey, maar dan, dan plaatst dat alles, hè? want die Dalai Lama, die is dus in, in Nederland. Hij is zaterdag aangekomen, hij blijft tot en met uh, morgen, tot en met maandag. En hij praat uh, met Frans Timmermans, de minister van uh, Buitenlandse Zaken. Uh, maar gek genoeg wordt in de media, uh, omdat China heeft er uh, um, in bezwaar tegen. Uh, ja, China heeft Laten weten een ontmoeting van de Dalai Lama met de Nederlandse regeringsvertegenwoordiger onwenselijk te vinden. Ja, maar wat the fuck heeft China te vinden, denk ik dan. Ah, goed, handelsbelangen. Maar volgens Rutte maken zij hun eigen afweging en zou het gaan om een privébezoek. Ik, ik vind het allemaal een beetje vaag hoe Nederland zich hier uitprobeert te, te lullen. Het is weer een tweegezicht dat ze laten zien. Hè? Het is een beetje ons peppy en kokkie kabinet. Dat had ik altijd het gevoel bij mannen als Matt Herben en Herman Heinsbroek. Maar pff, dat gevoel is bij deze mensen nog, uh, nou, met de factor zou de, 10 zo erg. Zouden er weer verkiezingen, komen de verkiezingen aan of zo? Ja, ik denk het wel, om heel eerlijk te zijn. Je, je merkt, okay. uh, ook die aanstaande Europese verkiezingen... Um, uh, uh, er is onrust in uh, politiek Den Haag. En dat is er al langer natuurlijk. Hè. Uh, die, uh, hoe heet hij? Uh, Wilders, die zit er natuurlijk ook. Uh, de, de gevestigde orde is niet blij met hem. Dat zijn ze al een aantal jaren niet. Maar ja, uh, indirect. Uh, je voelt het inderdaad wel een beetje aan. De onrust. Uh, uh, ik, ik ben niet zo van de voorspellingen black box, Maar als ik er dan toch eentje moet doen. Dan um, zou ik haast zeggen, ik um, verwacht dat um, de Kamer nog voor het einde van dit jaar uh, zal vallen. Ik, ik weet niet waarom, maar dat denk ik echt. Dus een applausje voor mezelf, als het uitkomt. Wat denk jij? Voor het einde van het jaar? Of denk je van, wa, misschien wel helemaal niet... Ik denk dat het zo'n een stapje verder gaat. Ik denk niet alleen uh, dit kabinet, maar ik denk dat uh, op economisch vlak uh, al, het, al, het, al het onzin dan boven komt en uh, je hoort wel van, uh, de economie trekt aan, dat hoor je sommige partijen heel erg goed verkondigen. Uh, de VVD is er ook goed in, uh, uh, vooral Rutte daar zo'n moedje vol over, natuurlijk uh, bloem. Ja. Die uh, heeft daar veel over van de economie te gaan, de economie te gaan. maar als je een beetje verder gaat graven, dan is dus echt moet, een de moet de eerst een oorlog uh, komen. Ja, maar dit, dit, is, dit is alweer, uh, deze crisis is globaal, alles is met elkaar verbonden en die uh, komt er heel snel weer uit op de centrale banken, uh, hier, IMF en ECB uh, samen met uh, ja, de dollar. Ja, de, pe de petrodollar. De, de petrodollar. En. Ja, ze hebben zoveel papier geld gekregen de laatste jaren, sinds 2008. Dat is. Uh, ja, dat kan gewoon niet. En kijk, het grote probleem wat Amerika nou heeft, is dat uh, inflatie hebben ze altijd kunnen verbergen in de buitenland. Ja. En, en dat doen ze dan ook bijvoorbeeld bij de Oekraïnen. We ja, hebben uh, een of ander bedrag uh, naar binnen gegooid. En dat is dan om zeg, met de inflatie te verbergen in het buitenland. Maar dat ja. stort nou langzaam weer terug, want er zijn nog heel veel landen. Denk maar weer aan de BRIC-landen. Mm -hmm. Brazilië, en, uh, India, India Saudi-Arabië. Ja, uh, Saudi-Arabië is volgens mij heel veel om. Die, uh, nee, die zijn de zijn, die, die zitten toch tot aan. Bovenarm, schouder uh, bij die Amerikanen. Uh, ja, en toch hebben ze, en volgens mij, hebben ze toch um, een manier gevonden om uh, die dollar uh, te omzeilen en met uh, ja. China en Rusland in uh, de Denk je echt? Ik, ik, want ik, ik zie toch, um, dat is dan met name als ik kijk naar de oorsprong van uh, problematiek in het Midden-Oosten. Je ja, hebt natuurlijk eh, soenitische en shiitische moslims. En is het niet zo dat Iran eh, Saoedi-Arabië ook gewoon als een aardsvijand beschouwt? En dat Saoedi-Arabië zonder bescherming van Amerika echt gewoon een heel groot probleem heeft? Ik denk dat China er al wel staat. Ja. Of Rusland. Even van maar... China hult ook weer met Iran. Ja, maar volgens mij zijn dat juist de landen die nu samen gaan werken. Ze gaan om. Ja. De, de, de, wat er wel hele eigen internet, eigen transportlijnen. Uh, die doen. Dat, uh, dat hele Amerikaanse... Dat is het gewoon. Dat is dat fractional banking system dat we hebben. en uh, Wat Amerika uh, gedaan heeft in 30 jaar. Dat heeft ja. China gedaan in, in, in, in, in, in, in, in oh, tien jaar of zo. Ja. En uh, dat is nu over de top gegaan. Uh, ze zijn ook uh, zoveel mogelijk schuld aan het afkopen uh, van uh, Amerika. Gigantisch hoeveelheden groot genoeg. Uh, China. Ja, hè, want, Amerika uh, is volgens mij het enige land waar geen grote inkomen is. Nee, dat, dat roven ze wel. Uit de Oekraïne bijvoorbeeld. Uh, nou ja, dus, dat is een bijna groot met Myanmar. Nou, uh, ik heb uh, anders, um, ik meen rond de periode van 20 maart, heb ik op QFF ergens een video geplaatst over een vliegtuig, een, een Hercules transportvliegtuig. Oh. Oh ja. Dat volgeladen is met goud. Afkomstig uit Kiev. Ja, ja zo zullen we wel. Het in, schijnt dat die vlucht via Nederland is hier gestopt. En kun je, je nog herinneren dat er een, een merkwaardig transport plaatsvond met een, uh, auto's van de landmacht, met een heel soort begeleiding van uh, motoren van de politie. En er stond alleen bij dat het zou gaan om een transport voor de Nederlandse bank. Oh nee, heb ik even ik heb en te weten. Is het niet even. zo dat Nederland Amerika recent verzocht heeft om uh, dat goud wat zij in Fort Knox van ons hadden liggen? ...net als dat Duitsland het ook verzocht heeft... ...die, die, die landen hebben hun goud teruggeëist. Nou, dat, ja, dat kregen ze dus niet te zien. Ja, of een hele kleine hoeveelheid. Ja, een, een deel. Ja. Nee, het, dat, dat, uh, dat houdt ze even weer rustig, snap je? Tenminste, ja. ik, ik denk het zo, hoor. maar... ...misschien zit ik er wel helemaal naast. Nou, ja, dat, dat is een goede insteek wat je daar wat geeft. In de mond, uh, Uiteindelijk gaat het uh, met papiergeld niet goed. En waar uh, is het? Want uh, het, uh, ja, geld is gewoon een dek op systeem uiteindelijk. Ja. Om uh, waarde te houden. Maar ja, als je geen geld meer hebt, dan, dan is het papier ook niks en dan is het al snel bekeken. Maar vooral in Nederland, wat, uh, wat opgetreden is, dat Nederland qua uh, privé schuld uh, heel erg hoog zit. Ook ja, Nederland zit. klopt. Dat, Explosief dat, hoog. Ja, 200. Kijk, ze zeggen dat Spanje zit op 100% op 103, maar Nederland zit op 250%. Ja. En, en dat is natuurlijk ook iets wat uh, meneer doet wel weet. Absoluut. Ja. Nee, um, dat is een, uh, het is een financiële oorlog, duidelijk. Met als center, als epic center, Amerika. En, ja, die probeert dus aan alle kanten nou even te prikken. Dat, dat, ja, ik vind het altijd raar, want Amerika vond ik echt oprecht altijd the land of the free en, en het land waar je dromen uit kunnen komen. Uh, en dat ik, ik vind het wel eens moeilijk om te kunnen constateren uh, nu, hè, nu ik ouder ook ben natuurlijk, dat het eigenlijk toch allemaal een beetje anders is. Ja. Uh, het, uh, Amerika is uh, niet zoals het uh, verkocht was. Maar de naam van Amerika, dat brengt me wel bij een uh, volgende muzikale break. Vind je dat een goed idee? Ja, goed. Dan gaan we luisteren naar de uh, Band America met het nummer A Horse With No Name. Als die techniek meewerkt, ja, die werkt mee. On the first part of the journey I was looking at all the life. There were plants and birds Rocks and things there were sand and hills and rain. There ain't no one For to give you no pain een uh, lekker nummer van een mooi band. Uh, Blackbox, we hadden het net uh, even over uh, Amerika en een van de onderwerpen die ik uh, benoemde uh, uh, bij aanvang van de show waar we het over zouden uh, hebben of kunnen hebben, want we hoeven natuurlijk niet alles te bespreken, maar ik heb al even uh, geïntroduceerd in het podcast topic een soort hashtag systeem waarmee mensen dus ook aan kunnen geven... wat ze graag besproken zouden willen zien... in één... of nou, zouden willen horen... want je, een podcast zie je natuurlijk niet... maar je snapt wat ik bedoel. Um, ik snap wat je bedoelt. Ja, dus en, een van die dingen die ik zelf getagd had... dat was Fonds X. En, ja. en het leek mij wel interessant... om het even over dat Fonds X... en Lord Black Hat te hebben. Ja, dat, dat past heel mooi samen... in het straatje wat we hiervoor al even... Een beetje besproken hadden het geld wat de wereld rond laat draaien, en dan ja, het kom je grote geld. Het grote geld, inderdaad. En uh, We hebben inderdaad op QFF een topic. Ja, uh, Front X redt de Britten. Ja, en, uh, inderdaad. De, er kwam een voorstel vanuit dat Pont X om ja. dus de totale schuld in één keer over te nemen. De, de, de hele schuld voor het hele Verenigd Koninkrijk? In één keer over te nemen. Uh, ik zeg applaus. Ja, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is echt een momentje. Hoe is fuck momentje. Hoe is dat mogelijk? Hoe kan een fonds X dan een complete schuld van een land overnemen? En dan je hoe, is dat, over. hoe is dat gegaan? Ik bedoel, die Lord Blackhead, hè? Dat, was, dat is een politicus toch? Ik bedoel, het, het is niet zo dat die gast dacht van ik pak even de telefoon en uh, ik bel even. Nee, nee, nee. Zo nee, was het nee. niet. Nee, zo was het niet. Nee, want uh, deze, uh, deze man die zit, die zit dus al op een positie. En vanuit die positie uh, kan dus in één keer uh, het voorstel om dit te doen ongelooflijk, maar het is alweer een tijdje geleden, hè? want uh, het was uh, Roy die dat topic uh, opende, uh, dat was op uh, 9 november 2010 ja, inderdaad het ja. is een uh, topic van Roy uh, uh, jammer dat hij er niet meer is niet meer... vind ik ook, ik vind het jammer dat hij niet meer op uh, QFF is uh, post hele mooie informatie ja, en, uh, onder andere dit dus en uh, nou, als je dat, uh, als, je dat zo, als je het artikel doorleest dan uh, kom je al heel snel weer, uh, maak je de link naar de Vaticaanbank, kom je al weer tegen. Ja, want hoe uh, zit dat nou precies met die, met die Vaticaanbanken? Dat is een heel apart verhaal, we hebben het daar al eens kort over gehad met elkaar. Ja, gaan we, gaan we het zeker ook nog wel eens over hebben, want uh, ja, het schijnt toch dat de Vaticaanbank op een of andere manier, als je de, de grote bedrijven allemaal samenbindt, dan kom, je, dan kom je topus het Vaticaanbankje weer tegen. En het is natuurlijk uh, een afspraak geweest met witwasserijen en andere rare fraudieuze praktijken die ze uitvoeren. Dus ja, ook weer een heel interessant stukje om uit te zoeken. En, en dat is best wel vreemd hè, als je beseft dat de, de paus, uh, onze nieuwe paus, uh, even Frans, Franciscus hè, ja, toch? Zeg goed hè? Ja, onze je, Jezuïetje. Ja, want ja, ik, ik ben dan. Dat weten niet veel mensen van mij misschien. Maar ik ben ooit gedoopt. Dus ik ben een Rooms-Katholiek. Ik sta ook in de boeken in het Vaticaan. En dat gaat de. Ja, ik ook. Waarom? Ja, en de, maar dat gaat de complotters dus nu aan het denken zetten. Hè? De complotters dus die. die sceptisch op QFF zijn. Dat je weet wat die hiervan gaat komen. Hè? Die, die zegt van. Er zitten twee van die oude Vaticaan-gastjes met elkaar te praten. Blee, blee, blee, blee, blee. Zo gaat het ja. toch? Ja, ja dat, is, dat is natuurlijk al uh, snel bedacht. Maar uh, ik denk dat QRF toch ook wel sterk is om uh, veel informatie uh, naar boven te halen die ja. toch wel op het, uh, op het grotere plaatje bezig is bezig. Kijk, ze kunnen wel top in een hoekje blijven blaffen en roepen en schreeuwen. Maar als je, als je het grotere plaatje bekijkt, dan, uh, dan maakt het uh, allemaal... Uh, ja, dat maakt dan wel wat meer sens. Ja, ik bedoel, als je kijkt hoeveel uh, lasterend materiaal er over het Vaticaan staat op QFF. Overigens wel waar, hè? Want we zijn nooit voor laster aangeklaagd of voor smaad of voor onwaarheden. ze nooit nee, vervolgd. Dat, dat, is, dat, is de, dat is de intentie ook helemaal niet, maar het is toch wel uh, gewoon een, uh, een, uh, een stukje ja, van wat houdt het nou allemaal in en hoe steekt het in elkaar? ja. ...kijk, volg het geld... ...en als je het geld volgt... ...dan kom je daar weer op uit... ...en zo simpel is het. Maar, maar springen. Franciscus oh. wel een rare uitspraak... ...want hij zei vorige week letterlijk... ...dat het geld... ...beter verdeeld moet worden. Hij zei, het is de bedoeling... ...dat we via uh, landen... ...dus regeringen... ...geld gaan afromen bij de rijken... ...en dit gaan verdelen... ...onder minder bedeelden. Zo en... afromen bij de rijken ja dat is opmerkelijk dat hij dat zegt want het vaticaan zit natuurlijk op een dikke bult met goud en geld laten we gewoon reëel zijn het, het vaticaan heeft zelf een systeem in stand die arm en uh, rijk uh, genereert dus uh, ik snap niet waarom hij dat zegt, echt niet nou ja, ik vind sowieso dat deze man de laatste tijd hele het, het gebeuren in het vaticaan sowieso vreemde dingen ja, hij heeft, uh, dat is alweer een tweetje langer geleden uh, heeft hij ook gezegd dat Letterlijk en figuurlijk de macht van het Vaticaan af moet. Ja, ja. En, en zijn we Ratsenberger vergeten. Ja, uh, waar gaat die macht heen dan? En, ja, um... de macht gaat de denk de ik macht... toe naar de zwarte paus. De uh, black pope, de uh, jezuïte paus. Die, die, die, dat is eigenlijk denk ik, volgens mij is dat altijd al degene die achter de schermen aan de touwtjes trekt. Die, die Jezuïeten zijn heel machtig, hè? Ja, die zitten... Dat is een, dat is een octopus die de, die de wereld... Op de geldstromen in zijn, in zijn macht... Heeft, ja, klopt. Z zou dat fonds X... Hè? Zou, zou dat niet... Um, uh, te maken kunnen hebben met de tempeliers? Een, tegen, een tegenactie? ja. Dus, ja, ik, dat, sorry dat ik je even heel even interpeer, uh, Blackbox. Ik hoor mezelf een beetje in echo nu, heel erg. Oké, okay. ik heb hier niks veranderd. Oké. Okay. Ja, ik moet misschien iets verder van de mic microfoon afzitten. Nou, ja, het zou misschien wel meevallen, maar het komt ook door mijn koptelefoon misschien, hoor. Oké. Okay. Want dan zijn we zo gefocust aan het praten, en dan krijg Ja, het is nu ook alweer weg. Ah, kijk, kijk. Ja, Tempeliers. Um... Goeie vraag. Um, ik denk dat er um, um, als je dus vanuit het uh, Vatica gaat denken, dat, je, dat er dus wat te, uh, tegenclubjes uh, zijn. Uh. Zullen we uh, kort eens kijken naar een, een, een filmpje over uh, wie Foundation X nu eigenlijk is. Ja, hoort er zo. Dus ik, ik zet hem even aan. Ja. Oké. Okay. Ik krijg eerst een mooie muziekje, en introotje. Maar hij gaat nu beginnen, volgens mij. Tenminste, laat het hopen. Daar heb ik altijd zo'n baggerhekel aan, hè? filmpjes met een te lang intro. Nou, het gaat beginnen. Eh, luister goed, mensen. I'm actually about to move a billion pounds of their money. Er was eigenlijk extensive We're North African terrorists, but that's a farmhouse in nature. I don't want to talk about that, because that's still a security What issue. issue. Um, What zegt hij daarmee ook? I know you're sending the police in front, because I'm usually called the Bank of England as my defense. It's because they put me in to deal with these problems. I, I, ik hoorde het hem ook zeggen. Wacht even, Dit, ik zet het even op pauze. Ja, is, Ze, zei de man nou echt? Ik, ik, wacht even, hij zei het echt hè. Hij zei gewoon echt dat hij banden heeft met North... ...African Terrorist organizations. Ik heb het echt gehoord. Wacht ik... even, dit was, dit was in, in 2010. Ja. Yep. Yep. Of niet? Ja. Yep. En wat gebeurde, wat gebeurde in het tijd vlak daarna in Noord-Afrika? Libië? De oorlog nou, uh, in Tunesië? Tunesië? Tunesië. Ja, Egypte? Oh. Egypte? Oh. Ja, zo dit... Ja. Haha. Ik, uh, ik, ik bedoel, uh, uh, zelfs... Uh, ...Osama... En de hele Osama Bin Laden raid vond plaats na dit, voorval van met James Blackhead. Ja, vanuit, ja, daarna uh, kun je dus, uh, kun je, kunnen we nu dus eigenlijk, daar kom ik nou pas achter, heel mooi uh, wat dingen bij elkaar gooien. Ik zeg, uh, nee, nee. applaus voor Blackplot, applaus, applaus. Yeah, nee, want dit is scherp. Dit heb je heel scherp gezien. En... Ik had er nog niet zo op bekeken, maar nu ik erover nadenk, denk ik, ja, maar wacht eens even. En nou staan we hier. Ja. 2015. De, de Britten. Bijna. Ja, godverdorie we... zeg. Um, ik uh, heb een tweede filmpje. Daar wil ik ook graag nog even een stukje van laten horen. Want daarin zegt hij een aantal interessante dingen. Oké. Okay. Ik zet hem even op, uh, op play en dan kunnen de mensen weer meeluisteren. My wife and I were in London on the night before the Trooping of the Colour, and we had friends for dinner, and we went to the restaurant for dinner. and the course of dinner, with our guest, who is the chairman of a very prominent and highly successful and reputable British FSA-controlled financial institution. He asked me if I could help him in getting identification of the validity of the people who had bought to him a huge transaction for a corporate reconstruction could I help him by validating people? Because he knew that I had connections from the past where I could get on to various intelligence agencies and establish uh, the validity of people. That's how it started. And what is it that they're offering? They're representing themselves as a massive supranational accumulation of funds which are not sovereign national foreign funds but are the proceeds of a massive amount of commercial activity which have accumulated over probably most of a hundred years and they want to they are concerned that they have all this dit, dit wealth is in the echt ongelooflijk hè. Ja, dit monument. gaat helemaal terug naar het begin. Dit en dit was ja, dit is, dit. wereldnieuws in 2010 in in UK. Ja, wij hebben het ja, opgepikt op QFF. Inderdaad, en uh, nu we een, een tijdje verder zijn, uh, ja, kun je toch gewoon oh, toch ook Wat je samen links-rechts. Ja, dit ja. is op, op zijn zacht uh, gezegd: uh, is dit merkwaardig te noemen. En op, op ja. zijn minst wel heel erg bizar toevallig. Deze, deze man die refereert ook direct terug naar de basis van het huidige bankensysteem. Ja, want ik heb en daarover die, gisteren een net... verhaal gelezen. Hoe? Zat het nou ook weer. Met dat Rothschild verhaal. Ik heb een verhaaltje gelezen. Dat is misschien wel een mooi sprongetje. En dat is dan weer het mooie van de QFF podcast. Zo springen we van. Eh, Fonds X. Naar het. Eh, het, het volgende. Eh, onderdeel. Wat had je hier gedacht hè? Nou dat was iets wat ik gisteren tegenkwam. Het, het, oh. het, het ging over de Rothschilds. En het stond in het topic over de dubbelkoppige adelaar. Heel de, rode, de rode schildjes. Ja, ik ben hem, ik ben hem ondertussen, want dat is het leuke aan het maken van een, een, een podcast, je zoekt het gewoon live op. En die knal die u hoorde, eh, luisteraars, ik weet niet of jij hem ook hoorde, Blackbox. Ja, hij kwam, over. hij kwam over. Ja, dat ja. was net ook al een keer. En toen dacht ik van, wat is het toch? Nou, dat is mijn keyboard die uitgaat. Er zit een of andere thermische beveiliging op of zo Als je hem niet gebruikt, dan boep, gaat hij uit. Uh, aan, aan de ene je kant. Ja, um, ik zit even te kijken hoor, de dubbelkoppige adelaar, de dubbelkoppige adelaar, dan gaan, gaan we gewoon even zoeken, dubbelkoppige Dat vind ik hem wel. Ja, dat gaat, dat gaat hard, hè met de poos op, QRF. Ja, ja, want ik dacht echt voor mijn gevoel dat hij nog, uh, dat ik het recenter, ah hier, ik heb hem ja. nog voor mijn neus, de dubbelkoppige ja, nou adelaar. Het <lacht> um, ging over de Russische vlag. Dat staat nog boven, want ik post het nieuwe shirt van FC Groningen dat ik ontworpen heb. En ah, ik heb het hier: um, The Two-Headed Eagle Emblem of the Byzantine Empire Roman Empire on a Red Shield was adopted in 1743 by the infamous goldsmith Amshmel Moses Bauer. He opened a coin shop in Frankfurt, Germany, and hung above his door his Roman eagle on a red shield. The shop became known as the Red Shield Firm. The German word for red shield is Rothschild. After this point, the Rothschilds became the bankers to kings and pontiffs alike, among the richest families in the world. Ever since, they have financed both sides of every major war. En revolution using the He Hegelian dialectic to engineer society tower their new world order. En als je dan kijkt naar de Russische vlag en naar dat schildje, dan zie ik een enge, enge gelijkenis. Het is namelijk exact hetzelfde: ja, op het mannetje dat... op het paard na, die staat gespiegeld. Wie, um... eigenlijk kom je dat in de hele geschiedenis alweer tegen, hè? Dat je wel een beetje uit gaat pleiden. Ja. Er het is, het is, uh... staat natuurlijk vreselijk veel. Op, op, op QFF. En die dubbelkoppige adelaar. Dat is misschien wel leuk om even te vertellen. Ik, ik heb in het, uh, het shirt. Voor uh, club FC Groningen. Voor volgend seizoen. Uh, heb ik in het ontwerp. Voor het uit en het thuisshirt. Heb ik het uh, stadswapen van Groningen verwerkt. Maar dan het stadswapen, zoals dit was ten tijde van uh, de, de, de hanze en het hanze Ja, je kom komt er goed op. Ik zit hem even te kijken, Ja, ik zit hem even te kijken. Ja, hij komt er mooi op. Hij staat goed op dat shirt. Voor, ik voor staat op in op het uitshirt. Ja. Dat is. Uh, ja, ik ben er ook best trots op. Als, als, natuurlijk als supporter van FC Groningen is het fantastisch om uh, mijn favoriete club in uh, een shirts te zien spelen, maar de occulte lading zal hopelijk zorgen voor een legendarisch seizoen volgend seizoen. Let maar op. Ik heb mijn kracht daarin verstopt. Elke tegenstander zal met knikkende knietjes aantreden tegen uh, het team in deze shirts. Zo werkt het, hè? Ja. It's all about the... Ik noem het maar uh, finger magic. Dus je mag genoeg water in de buurt hebben. Ja, ja, ja, ja. ja, water is sowieso belangrijk. Maar ja, zo zie je maar weer. Zo hebben wij op, op QFF een enorme verzameling aan uh, topics. Het loopt echt letterlijk wel eens de spuigaten uit. Um, voor wij uh, naar het volgende onderwerp gaan. Uh, stel ik voor dat we naar een uh, muziekje gaan luisteren. Wat, wat dacht je daarvan? Ja, dat voelt wel zo, ja. Waar, waar heb je zin in? Ik zat te denken aan een lekker rocknummer. Maar ja. Uh, we kunnen natuurlijk ook voor een klassieker gaan als uh, American Pie van uh, Don McLean Dat Denk klinkt ook goed ik laat het, het bij jou op gaan we daar uh, naar luisteren uh, mensen, jullie gaan luisteren naar uh, Don McLean uh, met het nummer American Pie long time ago I can still remember how that music used to make me smile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 you the day that I die, this'll be the day that I die.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 Jester on the sidelines in a cast Now the halftime air was sweet perfume while the sergeants played a marching tune Clenched in f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 singin' by by miss american bye told my Chevy to the leve but the leve was dry remember old boys with drinking whiskey and rye singin' this will be the day that I die don macleem at uh, american bye yeah. ja die was awesome. fijn dat was een fijn nummertje. En die tekst... Ik zat er eventjes helemaal in joh. Goh. Ja, wat een heerlijk nummer. Ik weet nog dat ik, um, toen ik op Sint Maarten woonde, en uh, toen werkte ik nog bij uh, reclamebureau Trax in Colby... Een week uh, okay. naar mijn werk en uh, ik, dat was het Bogart, de DJ van uh, lokale uh, eilandomroep Island 92, die draaide dit nummer echt steenvast elke ochtend om ongeveer kwart voor acht. En ah, dan was kijk. ik net onderweg naar mijn werk. En dat was het laatste stukje: de berg af naar Col B. Voor Simpson B. afslaan En naar mijn ja. werk. Ja, ja, ja, ja. ja. Dus het, ja. ja, ik koester daar warme herinneringen aan. Kan ik me voorstellen, zeg. Kan ik me voorstellen? Een echte radio liedje. En het past dus ook prima in een podcast eigenlijk. Ja, goede tekst. Ja, oeh, die teksten. Mensen, zoek hem eens op. Zoek de lyrics van dit nummer eens op. Uh, van dit nummer eens op en uh, lees het eens door. Het, is, uh, het zit je ja. wel even aan het denken. Ja, Tenminste, inderdaad. mij wel. Nou hé, af en met. Ja. Ik zat dus even door de laatste geplaatste post uh, te kijken. Ja. Ach, en die viel me er toch wel even eentje op die ik even naar boven wil halen. Oh, ga je gang. En uh, dat is het uh, Tuurlijke Shellshaft Forum Offline. Ja, dat is offline hè? Die is, ja, het Tuurlijke Shellshaft. Zappelgehouden he? Ja, daar hebben wij natuurlijk uh, vanuit de topic uh, weatherbooters hebben wij daar... Uh, ja, hebben wij daar veel over gelezen. Ja. en um, Ook hun hadden een. Uh, vanuit die hoek was er een uh, website online. En die was al een, uh, een hele lange tijd onder uh, zware, uh, zware. zware, zware uh, computeraanvallen. Dus. Uh, en ze hebben het nog geprobeerd weer online te krijgen. Maar tot nu toe is het dus echt helemaal uh, offline. En. Daar komt bij. Ja. Mac die plaatste dat. Um, en. Ik lees even. Ja, daar mee, zijn is ook al een tijdje mee bezig. Ja, Seplog. Vooral, vooral, vooral in de UK, um, de zogenaamde esoterische sites. Ja. Ja, ik hoor zeplog.0. Ja, .nl. ja daar, daar, ik, dat is een van mijn vaste stekjes. Zou ik toch eigenlijk wel even eens in de zoveel tijd voorbij gaan? En dan met eens in de zoveel tijd bedoel ik wel op drie, vier keer in de week. Oké, okay, nou die is. Uh, volgens Mac is die ook offline. Ik heb het zelf nog niet. Checked. Nou, Nou, doe nog gewoon even een de, live check. Het tuurlijke zelshaft forum offline is, dat is uh, heel erg spijtig, want uh, daar stond hele mooie informatie. Maar, het uh, tuurlijke Gesellschaft hè? Dat, dat, ja. Daaraan worden de de broeders gekoppeld, toch? Sorry, nog één keer weer. Het, het, het tuurlijke Gesellschaft. daarvan wordt gezegd dat um, er een band zou bestaan met het mysterieuze uh, broederschap van de Werderbroeders aus Groningen. Ja. Inderdaad. Uh, dat is toch wel dat ik denk van opmerkelijk te noemen dat die website offline is van het uh, Tuurlijk dat forum. Want ik denk dat het onderhand een maand of acht geleden is. Dat zou ik denk ik haast nog op moeten kunnen zoeken. Eh, dat ik op de Twitter van Corvata Faroon een raar dreigement ontving. Een, een, een, een bericht. En dat was afkomstig van de Oh, Ik ga even inloggen om dat bericht erbij te pakken. Want dat vond ik toen heel opmerkelijk. Ik dacht echt van oké okay dan. Oh, dit, is, uh, dit uh, is even nieuw. Ja, dat ik heb ik ook, het... ook nog niet geplaatst. Dat klopt. Maar dat was omdat ik dacht van, nou ja, wat is dit voor raar bericht, joh. Uh... Ja, maar misschien dat we het nou even... Ja, hier. Het, uh... Dus er, er wordt, uh, nou, dreigement is misschien een wat groot woord. Er wordt gestuurd, There's something about you that you need to read. Scam. En het gaat, dat is aan QFF gericht. Lisa, ja, Lees op, moet je dat nog een keer weer zeggen? There is something about you that you need to read. Hashtag scam. Hm. Ja. Ja, Hoe moet je daar dan weer mee dan? Ja, nou, inderdaad. Ik, ik denk dat ze gewoon niet zo uh, blij zijn met uh, al informatie over de weddenbroeders. die uh, op QFF geplaatst is. Want er staat nogal wat op. Ik zie trouwens nu een legendarisch gifje in de, in de schreeuwdoos voorbij komen. Free Electron plaatst hem. Het, ja, gifje, ja. het gifje dubbele punt V-R-I-E-S Dubbele punt. Fries is ook een plaatsje in Drenthe. Daar zijn we al eens heen gefietst, of niet? Uh, Poef, moet ik even graven hoor. Ja, waar was jij bij? Ja, uh, jij was, was, uh, je uh, was uh, natuurlijk uh, de gids. En, uh... Dat was met... Uh, Dromen. Was daarbij. Ja? We me toen... Pavel uh... met, bij Mutter. En um, ik kom even niet op zijn naam. We hebben toen bij hem... Of was jij er niet bij dat we bij hem gegeten hadden? Was jij daarbij? Nee, daar was ik niet bij. Daar was je niet bij. Nee. Oh, nee dat. Nee. Nou, we hebben ook zo vaak gefietst in die omgeving. Ja, daarom. En uh, we hebben meerdere uh, leuke... qff uh, tochtjes gemaakt met dat Ja, er wordt ook een leuke weer tijd voor eentje. Dat, ja, we dat we deze uh, zomer gewoon gaan organiseren ergens in Nederland. Ja, goed idee. Ik, maar goed, uh, want het, het plaatje, het gifje Fries... Dat, ...dat levert een mooi plaatje op van Steve Brown... ...die uh, Peter R. Fries een paar uh, flinke duwtjes uitdeelt. Zult daar maar op houden. Ik ja, hij dat... loopt Ja, ik, ik denk dat Steve Brown aardig door heeft hoe de pedo-mafia in Nederland in elkaar steekt. En dat uh, Peter R. de Vries echt een man van de pedo-mafia. En, en ik praat nu expres even met cynisch, sarcastische bewoordingen zoals uh, Miga Kat, zo altijd gebruikt. Maar ergens, zit... eh, ja, ergens heeft hij een puntje, hè, Kat, soms. Dat ik denk van ja, wat, wat doet Peter en de friese nou bijvoorbeeld mensen als Joris Demming openlijk te verdedigen in De Wereld Draait Door? Tenenkrom het. Ja, dat, uh, ik, ik ga er even niet te diep op in, maar uh, dat is, een, uh, dat, dat is uh, het uitzoeken wel waard, laat ik het zo zeggen. Ja, het is een schandelijke zaak voor Nederland, laat het daarop houden. En de mensen moeten zelf maar uitzoeken wie Joris Demming is. Ja, maar, en... Uh, in Groningen kan je er niet omheen. Er zijn hier overal met uh, spuitbussen Google, Joris, Demming. Overal Ja, verspoten. toch wel, ja. Ja. oké. Oh, dus okay. ik denk dat veel Groningers wel weten wie Joris Demming is, inmiddels. Tenminste, fietsende Groningers. Fietsende Groningers? Ja, want de, die Google Joris eh. Uh, afbeeldingen... die staan overal langs de fietsenroutes... nou ja, van... Uh, uit de stad naar de omliggende dorpen... en vanuit de omliggende dorpen naar de stad toe. En er zijn veel forensen... die fietsen naar hun werk hier in de stad... en die zien dat. Die, die, die, die moeten gaan, dat gezien hebben. Die gaan vragen stellen... Hopelijk. Die gaan het googelen. Ja. En dan ja, is het bereikt En uh, dit, uh, dit stinkt. Ja, absoluut. Het is een, uh, een heel naar, duister zaakje... Evenals, um, het verhaal omtrent de Sandy Hook schietpartij. Kan jij je dat nog goed voor de geest halen, dat het gebeurde? Want het is nog niet zo heel lang geleden, hè? Nee, maar um, het is ook alweer een tijdje geleden. Ondertussen zijn er al heel veel andere dingen gebeurd. Uh, wij hebben op QFF een uh, heel mooi verslag uh, bij elkaar gezet, hoor, vind ik. En, um... ja. Een, een duidelijk ja, overzicht van je, de verhalen. Ja, en kun je toch wel. nu toch wel. Ja, ja, de, het gaat niet alleen om, om, om dat uh, dingetje wat er is gebeurd, maar er zijn ook andere dingen gebeurd. En daar komen uh, heel veel dingen die komen gewoon samen. En uh, beeldmateriaal wat niet klopt. Ach, acteurs oh, de, ook echt gewoon. De acteurs, er uh, klopt zoveel niet. En. Uh, het werd alleen maar meer vragen op, eh het, uh, het lijkt me ook wel steeds uh, doorzichtiger in elkaar gezet. En, uh, ik, ik heb je mijn laatste post ook gezien in, in het topic? Ik had eens even erbij moeten zoeken, even een paar tabbladen verder. Het is een, een filmpje, dat gaat over een, uh, er zijn zeg maar, Mensen die dat ook bevestigen. Ik heb een heel interessant verhaal gelezen van een medewerker van General Electric. Die had de zogenaamde Black Pass uh, Allowance om als civilian, als burger, op um, nou, geheime militaire locaties te komen. Waar hij uh, aansluitingen moest nou ja, uh, verrichten, cq aansluiten, stroom aansluiten, apparaten aansluiten. In opdracht van... Het ministerie van Defensie van Amerika. En deze man zei letterlijk in zijn verhaal... dat er tientallen dorpen zijn waar mensen wonen, leven... die gewoon compleet afgesloten zijn van de buitenwereld. Dat zijn zogenaamde ja, defensie- of militaire dorpen of CIA-towns. En er gaan geruchten dat daar dus mensen worden opgeleid... In zo'n dorpje, in zo'n CIA town om medewerker van de CIA te worden. Het er... zal me niks verbazen. Ik zal me niks. Sorry dat ik even interrupte, het ja, me uit. niks verbazen dat, uh, da dat. Daar is deze podcast dat, voor uh, ja. interactie ja, ik hè? Zal me, het zal me niks verbazen dat uh, dit soort uh, Dat zijn langdurige projecten, denk ik. Dat, dat krijg je niet over ja. jaren, maar ja. dat krijg je misschien. Ja, Decennia. Je, je wil uh, volgens mij, je gaat van, dan de hele mensen ga je gewoon vanaf uh, begin. Uh, Vanaf kind zijnde tot aan volwassen, dat is wel apart, zeg. Ja, want in die video die ik plaatste, daar, daar zie je dus, een, een het is een oude promotievideo, ik kan wel even een stukje aanzetten. En in die video zie je beelden uit een uh, oude... Sandy Hook is a fake town. Ja, luister maar even. Just like this alleged town... In Russia. maar natuurlijk, is even this film is corrupt. This is just been filmed in America. These people cannot lie straight in bed. Maybe the Russians did have some towns like this, but I bet it not as good as what they're saying in this documentary. Very. Ik, ik zet hem even op pauze. Waar het om gaat is, het is een oude documentaire uit de jaren 60 van de CIA, waarvan men zegt dat het opnames zijn uit een Russisch dorp. De realiteit eh, is echter dat dat dorp een dorp is in Amerika. En het wordt nog een beetje enger, want dat dorp, daar zit ook een school. En die school, en eh, die beelden worden ook duidelijk met elkaar vergeleken. En ik heb ook wat onderzoek verricht met Google, met foto's bekeken. Dat zou heel wel mogelijk, en dan wil ik zeggen, met een aan 100% grenzende hoeveelheid, mog mogelijkheid, zeg maar, zeker. ja. zekerheid kan je nooit zeggen, maar, nou, zeg maar gerust 99,99% ,99 durf ik te stellen op basis van het materiaal wat ik tot nu toe daarover heb kunnen vinden, dat dat dezelfde school is en dat dat zogenaamde Russische dorp, dus een fake CIA town dorpje geweest is. En dat is natuurlijk wel uh, opmerkelijk te noemen, hè? want die hele zaak stinkt naar de misdaad, letterlijk. Ja, dat, dat, dat, dat, dat randt aan alle kanten, echt. Dat is, uh, ja, ook zeker dat zoeken even uh, baas, zeker weten. Ja, dus mensen, zoek vooral even, uh, nou, zelf verder. Het topic heet Sandy Sinks and a Shooting. En uh, nou, dat telt inmiddels zes pagina's. En dat is over een tijdspan van, ik denk, een jaar of twee. Nou, bijna twee jaar. Anderhalf, twee jaar is dat verzameld. Ja, en, ja uh, zeker. En, uh, het is een aanrader. Interessant, heel interessant. Ja, Het was Nexion uh, die het topic startte. En uh, we missen ja, hem we missen. op QFF. Ja, en, en ik hoop hem echt binnenkort uh, weer te mogen spreken op QFF. Ik, in gedachten is hij altijd bij me. Op de een of andere manier. Dus... Ik heb zo'n gevoel dat hij uh, binnenkort uh, wel eventjes weer uh, even wat laat uh, zien of horen. Dat denk ik ook dus. Dat, dat, ik weet niet. Ik heb het voorjaar in mijn bol, maar ik denk ook echt dat dat gaat gebeuren, inderdaad. Um, nee, maar... Ja? Ik denk... Ik heb nog wel contact met hem dus. Uh... Hmm. Nou... Als je hem spreekt, doe hem de hartelijke groeten. En ja, dat doen we opnieuw. Ja. We hebben nog wat dingen op de lijst staan uh, die we kunnen bespreken. Maar wat dacht je van een uh, muzikale break? Ja, even een goeie. Um, heb je voorkeur voor iets? Uh, ons muziektopic staat zo vol met muziek. En ik heb een search tool ontwikkeld om heel snel door het muziektopic heen. Te zoeken. Maar je noemde net al iets van reggae. Vraag, uh, vraag uh, Free Electron eerst in de show. Um, ik zou eens. Uh, Fe. Weet jij een leuk nummer voor in. D dit is toch echt uniek podcast maken in de podcast. Het is allemaal grappig hè? Ja. Mensen die hier terugluisteren die bescheuren zich van het lachen. Ik denk ook, wat zijn dat nou voor podcasters die, die BafoMat met die Blackbox, man. En, en, maken ze een podcast en dan gaan ze anderen vragen. Wat moeten we draaien? Het is een verzoekplaatje. We worden gewoon... Ja, nee. ik probeer wel het loopt hier helemaal vast. Dus uh, tot dat Free elektron... Uh, nou, en anders dan uh, heb ik er denk ik wel eentje... Uh, ja, een... een ja, poeh, uh, moeilijk altijd, hè. Als je, uh, je hebt dan zoveel nummers. We hebben net al een beetje een rock nummer gehad. En dan denk ik van, nou ja, zullen we eens gaan voor een, een Nederlands liedje? Ja. Wat dacht je daarvan? Hou je van de dijk? Oh, de dijk. Geen Doe Maar. Oké. Okay. Nou, ja. dat kan ook. Wil je Doe Maar? Heb ik doe Maar. Welk liedje van Doema wil je horen? We hebben laatst de, de bom. bom gedraaid. Oh, dat was hem. Oh, nee. Oh, dat was gewoon heen. nog een keer, joh. Nee, nee, nee, dat doen we hem niet. Nee, dan uh, gaan we door naar de dijk. Oh, dan moet ik weer Echt, een paar ja, ik heb Ja, ik heb... Heb je geen niet wat de met dat maar liedje maar Is is mijn favorieten? Nee, maar hij zit, hij zit de laatste dagen... ...zit hij continu in mijn hoofd te draaien. Dan gaan dat we gewoon het. de bom draaien. Nee, doe maar niet. Oké, okay, wel. Ja, ja, de bom. Van Doe Maar. Carrière maken, voordat de bom valt Werken aan mijn me toekomt, voordat de bom valt Ik ren door mijn agenda, voordat de bom valt Veilig in het ziekenfonds, voordat de bom valt En als de bom valt, Dan lig ik in mijn nette pak Diploma's en mijn checks op zak, mijn polen zijn mijn woorden schaas, aui Onder de vredgebouwen van de stad naast jou ja. Ja, maar het vallen, komt er toch wel van, het geeft hier of je rent. Ik heb jou nooit gekend, wil weten wie jij bent, wil weten wie jij bent. Ik ben verzekerd van succes, tegen brand en voor mijn leven. Ik heb van alles maar geen tijd, ook niet te denken aan mijn relaties maar liever weet ik wie jij bent voordat het te laat is want als de bom bond... want... dan lig ik in mijn nette pak diploma's en mijn checks op zak met polen en mijn woorden schaat schaat wow. wow. wow. wow. wow. wow. onder de vette van de stad naast jouw au Dat was, doe maar met de bom. Um, en al oh bijna, gingen gingen ging ook nog Bel Helene horen. Het ging even een beetje mis met de techniek. Maar dat was, uh, ik dacht van, nou ja, muziek, neem even snel een sanitaire break. En Aha. dan kom je net al, Rampel de op. Binnen met een applaus bijna, maar net niet helemaal. Um, Blackbox. Ja, ja jammer, want leek op toch wel een uh, leuke uh, dingen gedaan. Oh ja, nou, nou, nou, dan gaan Was we die zometeen. Uh, ah, ik zie hem. Ja, ja, is ja. ja, ja. on the road again. Nou, yes, uh, die gaan we. Ik, ik hou hem hier in beeld, dus die gaan we straks. Uh, gewoon als volgende nummer. Draaien. Um, nou, we hadden het net even kort over uh, een aantal dingen. Um, ik, ik zag in het lijstje met uh, onderwerpen. Waarbij wij een soort. Ja, een soort hashtag van tevoren hadden aangegeven. ...een aantal dingen staan waarvan ik dacht... ...nou ja, we hoeven natuurlijk niet alles te bespreken... ...maar... Um, ...een van de dingen... ...die ik uh, zelf... ...ja, dus... ...plaatste van de week... was, ...dat ging over, misschien heb je het gelezen... ...de school experimenten Oh ja, ja. Wat vond je van dat verhaal? Ik was namelijk flabbergasted. Ik vond het echt bizar. Ik heb die documentaire in één adem uitgekeken. Ik dacht echt van... ...wat... En, en, en, ja, nou inderdaad, wat is dit? Er is echt gewoon geen verklaring voor hoe eh, in eerste instantie fotorolletjes en daarna videobeelden volkwamen nee. te staan met materiaal. En er is dus een notaris bij aanwezig geweest, een advocaat, die allemaal bevestigen dat er niets... Met die video's of die, die, die camera's of de fotoroltjes is gebeurd. En ja, alsof ze alsof stukken van het verleden uh, vast konden leggen op, het, uh, in, op een filmpje. Nou, inderdaad. Alsof geesten of aliens of whatever, energieën, boodschappen vast hebben gelegd op film. Echt te bizar ja. voor woorden. En toch, en toch, jij had dat. Ik heb er een stuk. Een stuk heb ik erop gelezen. En toen ik begon te lezen in het topic. Mm -hmm. uh, moest ik direct denken aan het topic op QFF. Dat heet Mirrors, spiegels. Ja. En um, ook de Russen. hebben ja. wonderbaarlijke uh, resultaten gehaald. Uh, met behulp van. Uh, paraboolspiegels gemaakt van aluminium. Oké. Okay. Um, nou, ik uh, kon daar wel heel veel vergelijkingen in Interessant. Want Interessant, ja. Spiegels, eh, en dan kijk ik even gewoon in mijn eigen omgeving. Bijvoorbeeld mijn vriendin Snickers, ook in een QFF. Die draait, die heeft een klein spiegeltje, maar die draait ze altijd om s'avonds. Voor ze gaat slapen in de kamer. Dat ding moet altijd omgedraaid worden. Ik, ik kan me ook herinneren uit boeken van vroeger dat spiegels poorten zijn... Naar een, uh, ja, mogelijk andere ja, ja, het dimensie, staat, het staat, of een Het staat heel duidelijk beschreven hoe Nostradamus zijn uh, visioenen kreeg. Ja. En dat was uh, een uh, driepoot, een koperige schaal, uh, ja. met water erin. Kijk. Uh, natuurlijk is water weer een extra uh, gegeven. Hm. Water kun je zien als een uh, universeel uh, informatiedragendje. Uh, maar spiegels uh, en, en, en water, ja, reflecties. Het uh, brengt wat teweeg, ja. Kijk, spiegels en. Uh, interessant. Dus de volgende keer, mensen, als u voor de spiegel in de badkamer staat. en de spiegel is beslagen. denkt u even terug aan water en spiegels. En kijkt u even goed in de spiegel. Ja. ja, maar ik zie, ik zie nog eventjes wat interessant <laughs> staan. Ja. ja, vertel. Een spiegel is een voorwerp dat licht en andere soorten elektromagnetische straling weerkaatst volgens de hoek, hoek van inval en de hoek van terugkaatsing. Kijk. Kijk, dus. De, wat ik het alleen maar lasers. Zijn? En dan heb je weer holle spiegels. Je hebt donkere spiegels, spiegel. je spiegels. Dat, dat is eigenlijk wel apart, dat, dat als je voor zo'n lachspiegel staat, dat je inderdaad het zo raar weer ziet, dat je gaat lachen. Ja. Nou, nou. ja, nou ja, dus, spiegels zijn dingen om misschien jezelf, eens, uh, mocht het je interesse gewekt hebben als luisteraar van deze twaalfde QFF podcast. Uh, uh, om, ja, want om, om, ik uh, ja. ja. Maar een stukje over uh, spiegels, je uh, uh, heeft ook wat, met spiegels lees ik hier. En oh. uh, Inukshoek kennen we ook natuurlijk. Zeker weten, Inukshoek is een, uh, een geliefd cue of effort bij velen denk ik. Ja, en in uh, nou, uh, de topic spiegels uh, staat hele mooie informatie. Met, uh, met de experimenten die ze in Rusland hebben uitgevoerd. Uh, ja. Hele mooie, hele mooie resultaten. Nou, ik, dat zijn toch wel dingen... Um, ja, mij, mij hebben dat soort dingen eigenlijk altijd wel geïnteresseerd hoor. Als ik... Um, nou ja, merkwaardige experimenten zo, Als ik daar wat over las, dan wilde ik altijd meer weten. Ja, van hoe zit dat dan? Ja, ik denk dat dat per mens toch ook echt verschillend is. Dat niet ieder mens... Um, op dezelfde manier met dingen omgaat die, die zijn interesse triggeren. Snap je? Ja, ik volg je wel. Ik tof, de ja. onderzoeker die in ons en in, in, denk echt in elke QFF'er zit, dat is ook de dood eenvoudige of de dus de, de simpele reden dat op QFF mensen het over het algemeen denk ik goed met elkaar kunnen vinden om we're all one of a kind maar aan dezelfde ik, ik hou niet van hokjes, maar je snapt wel wat ik bedoel toch? Ja, eigenlijk kun je wel zeggen van, uh, hoe diep durf je de vraag voor jezelf te stellen? Ja. En uh, er worden behoorlijk wat uh, vragen en antwoorden gegeven. Die we, dat moet je gaan Het is een, ja. uh, een plek om, uh, nou ja, je, je vindt er niet, ik, uh, ik denk dat voor sommige mensen het ook gewoon een plek is om rust te vinden. Ja. Nou, ja, kijk, uit, uiteindelijk heeft het ook ieder zijn eigen, uh, plat, maar, uh, de informatie die op Uwes uw staat, die... Uh, nou, in ieder geval voor mij, en voor jou dan, en voor anderen die, uh, ja, die kunnen weer uh, andere vragen of zo. Ja. En, en het is. Ja, en... Nee, nee, zeg maar. Nee, jij was juist. Eerst... Nee, nee, nee, ik, ik, ik zat gewoon van. Ja, ik wou zeggen. En q -V -V is ook een soort. Ja, het is ook een ontmoetingsplek. Ja. Snap je? Ja. Zielen. Barbecue zijn goed hè? Ja, maar niet alleen barbecue, ik, ik bedoel, het kan soms heel fijn zijn om even, nou, al is het maar een kwartier, in, in de schreeuwdoos met anderen even van gedachten te wisselen, even wat dingen hier op te nemen, even kijken wat andere mensen posten. Want dat vind ik wel leuk om te zien. Er zijn heel veel mensen die, uh, die posten in bepaalde topics en die blijven daar ook in posten en ja, daar ben ik die mensen ja, toch wel zeer erkentelijk uh, voor. Dankbaar. Uh, ja, dat dat houdt QFF in leven namelijk. Ja, vooral. En, uh, kijk, we zijn. om even Misschien dat de mensen dat niet weten. Um, QFF is eigenlijk begonnen met één topic. En of in ieder geval vanuit die hoek zijn we hier binnen gestapt. En die QFF begonnen. Ja. En dat was het derde broeder-topic. Daar, daar kreeg en, ik een uh, band, Dat weet ik nog wel. Ja, en uh, vanuit, uh, vanuit dat topic um, is het Dat was bij het nieuwe. Uh, ja. Ja, dat is een een tijdje geleden, ik ben het ook wel bijna vergeten. Maar, ja, uh, ja, straks. Ja, inderdaad. En uh, vanuit die hoek uh, is de informatie opgebouwd en... Uh, ...hebben we toch wel uh, hele interessante mensen, zoals Todeka hebben we, ja. uh, ook hele hele mooie informatie gepost. We hebben uh, natuurlijk ook heel veel lol gehad hè, laten we wel wezen. Ja, tuurlijk, tuurlijk, dat en... hoort natuurlijk bij. En veel muziek, heel veel muziek. Ja. Heb je nog muziek voor mensen? Ja, ik heb zo'n muziekje. Ik, ik wilde eigenlijk nog een korte switchje maken, alvast, uh, waar ik het zo meteen nog even over wil hebben. Oké. Okay. Dat is een interessant stukje, dat, dat, is een, uh, dat was op TV West, Omroep West, te zien, vorige week. Uh, Omroep West? Of, ja. Dat was, uh, ja, sorry, daar, dat, dat, dat, dat mag ik niet zien. Nee, ja, ja, ik, ik, ik, ik zag het uh, op internet voorbij komen, hoor, moet ik eerlijk okay. eens over zeggen. Ik, dus, ik, ik woon niet in het Westen. En deze podcast wordt gemaakt vanaf uh, het Caribische eiland Sint Maarten. Zoals jullie allemaal wel weten: Buma Stemra. <coughs> Kug. <Kuch. coughs> ja, is nu hoor. En dat waren de hoestenbreiers met het nummer Kugge, Kugge. <coughs> en die ontvangen daarvoor 75 cent van de Buma Stemra. En, uh, oh. Ja, de. de, de kuggebreiers die zijn weer verbonden aan, de, aan het Kug Kuch, Kuch van ja. <laughs> dat, had ik, dat had ik ook wel ophouden nee maar um, ik wil het straks even over Thomas Ros hebben uh, een schrijver die een boek uh, heeft geschreven omtrent het mogelijke plot uh, ja, ja met betrekking tot Pim Fortuyn en de dood van Pim Fortuyn hij, hij benoemt een paar opmerkelijke dingen en dat is in een video opgenomen daar heb ik straks een fragmentje van maar we hadden nu eerst een muziekje dat zeg je heel ja. goed we gaan luisteren naar Davies on the road again van Manfred Mann ja dankzij Free Electro ja dankzij Free Electro dankjewel FV. Davies on the road again wearing different clothes again Davis turning handouts down to keep his pockets clean. All his goods are sold again. His world's as good as gold again. He says if you see Jean now, ask her please. To Douts down to keep his pockets clean. All his goods are sold again. His words as good as gold again. He says if you see G now, ask her please. Free Electron. Bedankt voor het. Manfred Mann. Die was erg fijn. Davies on the road again. En ik vroeg het net al in de studio's. Wat mij betreft mag Free Electron de playlist voor de volgende podcast samenstellen. Daar heb ik Ach, ja. totaal geen moeite mee. Nee, ik ook niet. Dat is de muziek die Free Electron soms uh, post. De man hierver, Dat is, echt. is een wandelende jukebox. Echt waar. Echt? Ik ja. zweer het je. Echt, ik zweer heerlijk. het je. Die man die weet ja. zo ongelooflijk ontzettend veel van muziek. Maar dan vooral van mooie muziek. Dat ik eigenlijk hoop dat we binnenkort met Free Electron samen een keer een aflevering met z'n drieën gaan maken. Ja man. Want ik weet dat het kan. Dat moet kunnen. Dat, is dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Een show met z'n drieën. Dan, dan krijgt het nog meer een... Uh, Eigen, want we zijn nog steeds, ik bedoel, het is de twaalfde aflevering, we zijn nog steeds inderdaad. een beetje zoekende naar een format. Inderdaad, en hoe, hoe gaan we dit in elkaar doen? Ja, inderdaad. Maar dat is helemaal niet erg. Ik bedoel, ik, ik heb echt oprecht de afgelopen weken um, veel podcasts, ge, ge, veel verschillende soorten podcasts geluisterd. Er zijn maar weinig Nederlandse podcasts. En die vak... met van die Nederlandse dit soort podcast. dit bezig zijn bedoel ik. Nou, dat is helemaal eigenlijk geen één. Tenminste of, of niet gewoon niet een geen... podcast van twee uur lang, boom, knallen en onderwerpen bespreken, af en muziekje. Nee, is er niet. Uh, wat je wel okay. hebt, is een Nederlandse podcast over Harry Potter. Ja, leuk, maar. Snap je? Ja, ja, voor de Harry Potter fans. Ja, ja, ja. ja. Oh, dat wil ik ook absoluut niet. Maar een groot publiek bereik je daar niet mee. Nee, dat is, oké. Okay. Oké, okay, maar dat, uh, dat wist ik helemaal niet dat uh, ja. podcast in Nederland zo, uh, zo dun verdeeld was. Ja, Adam Curry, yes. uh, die schreef daar nog niet zo lang geleden een stukje over dat podcast in Europa nu eigenlijk pas een soort doorbraak kent. En populairder wordt. Dus uh, who knows, man? Who knows where this will end up? Um, de stad is er, uh, Bavomet en... Twaalf uh... afleveringen. Twaalf gaan... afleveringen. Ja. Ja, gaat en ook wel weer, dat he? op deze 12 mei. Want het leuke van deze 12e podcast is, is dat we begonnen op 11 mei, maar we leven inmiddels op 12 mei. Want ja, het is natuurlijk een dag en een nacht. En tijd doet rare dingen. Hè? Want ja, kunnen we nou wel of niet tijdreizen, Blackbox? Wat denk jij? Haha, tijdreizen. En we ook hele leuke toptoe. Ook heel veel. Heel veel. Ja. Zou jij het willen als het komt? Tijdreizen. Ja. Tsumme jongen, jongen, jongen. Tijdreizen. Zo even tijdreizen. Stel, ik kom naar jou toe. Je, je, wilt, je wil wat. Ik kom meteen helpen. op de fiets naar jou toe. Ja? Echt een fietsen vanaf Sint Maarten. Dat snap ik natuurlijk wel. <laughs> <laughs> dus ga ik langs het Buma Stemra gebouw en zo. Maar ik kom bij, bij jou. En, sorry. En ik uh, begin te hoesten. Nee, grapje. Ja, Hoe uh, even, want ik... ik begin ook even. <coughs> en ik pak een S11... uit mijn binnenzak... en ja? ik toets daar een code op in... en die genereert een... Uh, trouwens voor de mensen die niet weten wat een S11 is... een S11... is een uniek... communicatieapparaat... van de echte Illuminati. Alleen mensen van de echte Illuminati... Hebben een S11. En als u het niet gelooft. Maar ja. Als u het niet gelooft. Zoek het maar na op QFF. Dit staat echt op QFF. Alleen mensen van de echte Illuminati. Hebben een S11. Er zijn elf personen met een S11. En daarmee contacten bij elkaar. Ja. U hoort het goed. Wij zijn van de echte Illuminati. Maar goed. Met de S11 kom ik bij jou. En dan zeg ik. Blackbox, je kan nu gewoon intikken, ik ga naar 26 oktober van het jaar 1955 en ik druk op enter en je gaat heen 26 oktober 19... En dat is mijn verjaardag en de wetenschappelijke geboortedatum van de aarde en ook de datum waarop de film Back to the Future zich afspeelt maar ja. stel het kon, zou je het doen? je komt veilig terug hè? die, die guarantee heb je Natuurlijk, snap ik, snap ik, maar... Maar zou je het uh, willen? Eigenlijk, eigenlijk uh, zou ik graag willen... Nee, ja, nee, ik denk het niet. En waarom niet? Kan je dat veranderen? Ja, aan... wil, uh, wil je dingen veranderen? Nee, maar gebeurt dat dan per definitie? Ja, dat, is, dat, dat is dan weer de goede... Uh, de, de vraag van, uh, wat doet tijdreizen? Wat kan dat doen? Ja. Nou, stel, het heeft geen gevolgen... op je fysieke en mentale... gemoedstoestand. Maar ook dus, voor de anderen... in die, die, die tijd. Nee, ook niet, ook niet. Maar je uh, moet wel rekening houden met de grootvader... paradox. Dus je kan niet... je eigen opa op gaan zoeken. Je moet wel... je gaat terug in de tijd en je gaat... vanuit uh, Lutjebroek... ga je naar... Uh, Moldavië, ik noem wat, of naar Amerika. Dus je komt niet in... Ja, maar dan, dan, dan praat je niet over Nee, Jawel, tijde je gaat en in de niet. tijd en locatie. De aarde draait, hè. Dus je komt gewoon... Uh, dit, de S-11, die werkt zo, je komt gewoon de, de plek waar je dan bent, kom je... Snap je? En de aarde draait. Dus toevallig kom je in uh, Moldavië of in uh, uh, Djengistan of zo, weet ik veel. Nee. Ja, als jij zo'n machine hebt, dan uh, hou je je aanbevolen. Dan moet ik even een rondje maken, links-rechts. Ik zal hem even aanzetten. Um... <laughs> nee, maar gek uit. het zou natuurlijk uniek zijn, hè, als je dat kon. Ik, ik, ik heb daar heel vaak over na zitten denken of ik het zou doen. En ja, ik weet niet. Ik denk, ja, ik, ik denk het wel eigenlijk. Ik heb ook wel eens gedacht aan. Stel je kon tijdreizen met een telefoon. Weet je wel, met zo'n ouderwetse. Net als een Doctor Who. Zo'n telefooncel. En dan. Ja. belt professor Barabbas. En dan. neem je op en dan zeg je. hallo! En. hallo, met de professor ja, Barabbas. De kant, eh, en dan word je aan de andere kant operator. <laughs> ja. Uh, nee, maar serieus. Zonder gekheid. Als het kon, zou ik het doen. Zonder uh, blik of blozen. Ik zou instappen en zeggen. take me there, man. Ik wil dit doen. Shit. Echt. Ja. Maar, maar het, het is een heel, heel interessant onderwerp. Het is gewoon fascinerend, laten we gewoon eerlijk zijn. En uh, er zijn op de QFS ook al uh, verschillende topics over uh, met verschillende experimenten met tijd. Ja. En, uh, ja. Wat is tijd nu eigenlijk? Uh, ja. Is tijd ja. tijd? Of is tijd een, inderdaad een meer een belevenis? Of is tijd gewoon relatief? In de zin of van. Is het, ja. Of, of, of is tijd gewoon uh, een, een, een iets wat we als, als, als uh, mens nodig hebben om uh, ja, ons volgende dingetje te kunnen doen? Ja, ik snap wat je bedoelt. Um, ja, interessant. Ja, want als ik, als ik denk aan uh, tijdreizen en ik denk aan muziek, dat brengt ons dan bij uh, de, de volgende muziek... Mu uh, uh, muzikale... Uh, break, zeg maar. De, de, de soundtrack van een film... waarvan ik weet dat jij hem ook... fantastisch vindt. <laughs> the Future. <laughs> And, volgens, mij, yeah. volgens mij weet ik het, of niet? Nou ja, ik, ik, ik bedoel... Uh, als ik... Back to the Future... Dan, uh, meneer Lewis? Ja, Huey, Huey Lewis in the News. En dan denk ja, ik echt aan... Uh, the Power of Love... Maar Dat misschien zeg jij van ik wil liever en van die andere nummers horen. Nee, nee, nee, want ook dit nummer heeft een hele mooie lyrics. Dan gaan we hier naar luisteren. Uh, u gaat luisteren naar de Huey Lewis en the News met The Power of Love. Yeah. Met The Power of Love uit de fantastische film Back to the Future. Uh, ble? Back to the Future. future. Ja, dat, yeah. dat, dat, bleef, dat bleef voor mij ook een van de mooiste trilogieën die er bestaan. Ja. Ik kan me echt elke keer wel al echt Aller de aller aller aller allerbeste aller film trilogie na Star Wars. Ja. Misschien dan. Of evengoed, ja, ja, ja, sowieso. En dan kom je weer even weer terug op het tijdreizen. Tijdens liedjes liedjes school, moet wat even wat binnen. Mm -hmm. uh, we hebben op QFF we hebben natuurlijk al veel gepost over de Tulkenstelschaf. Mm -hmm. En uh, dan kom je weer bij de Aan het erbe. en Erbe, uh, waar de Duitsers en de Nazis mee bezig waren. Aan en Erbe, je zat in die boerderij waar wij zijn geweest. Ja, de, ja inderdaad. Ja, die zaten op allerlei interessante... Die hebben vanuit uh, daar de hunebedden onderzocht. Ja, klopt. Uh, die waren uh, zwaar betrokken bij uh, allerlei archeologische vondsten. En hoe ouder de vondsten, hoe meer ze in geïnteresseerd uh, ge Wat uh, ge hebben ge zij waren. gestolen uit uh, ja. de graven. Ja, wat hebben ze daar gestolen? En, er is gegraven uh, namelijk, dat weet ik, voor meerdere mensen... En dat uh, brengt me ook weer terug met uh, de experiment tijdreizen waar ze mee bezig waren. Volgens mij gaat het een uh, experiment uh, met uh, de machine die klokken. Ja, die klokken, weet, ja, klokken, ja, dat klopt. Ja, en... Uh, In Tsjechië ja, dat was dat toch? Ja, ik, weet, ik, ik zet even wat op te doen, links, rechts, zo even op puur weg, maar... Uh, die klokken, her hebben we wat verspreid. Over. Ja, en, uh, Maar dat, uh, ja, dat uh, was ook een experiment uh, betrokken met uh, tijd en... Uh, als je dat nagaat... het uh, was toen niet tijd... maar wat doen ze nu met tijd? Tijd? Hoor je nou? tak Ja, uh, ja. Nee, ik, ja, ja. Hij, hij loopt wel door. Maar ik, ik zeg het bewust even... want ik vind het heel interessant... om over tijd te praten. Maar misschien is dit wel... Laten we... Zullen we afspreken... dat de dertiende podcast... over tijdreizen gaat... En als als onderwerp, Tijdreizen en... Uh, en tijd. Ja, ja, daar kunnen we ook wel wat nemen. Er zijn... Uh, dimensies, uh, parallelle dimensies. Gewoon ja. tijdslijnen. Ja, geschiedenis. En alles, en alles wat er zo'n beetje mee uh, samenhangt. Dat wordt het volgende onderwerp. Dat vind ik heel goed. Tijd, geschiedenis, okay. tijdreizen, de toekomst, okay. Nostradamus. Dit zijn leuke dingen. Dat, dat wordt het volgende onderwerp. Daar gaan de... we wat mee doen. Dat, dat wordt het hoofdonderwerp voor de dertiende QFF-podcast. Uh, ik wil nog heel even naar dat filmpje terug... Um, waar ik okay. het straks even over had op Omroep West. Ik zet hem heel even aan. Luister even mee. 6 mei 2002 staat bij vele Nederlanders nog in het geheugen gegift. Negen dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen wordt op het Mediapark in Hilversum de gedoodverfde roze premier... Pim Fortuyn vermoord door Volkert van der G. Maar is Volkert van der G. wel de enige schutter die de kogels afvuurt op de politicus? En zijn alle verklaringen van getuigen wel afdoende onderzocht? Is er daadwerkelijk gesjoemeld met het autopsierapport? En hoe zit het toch met die merkwaardige vluchtroute van Volkert van der G.? In de krochten van de bunker van zijzinkwart de voormalig rijkscommissaris van het door de Duitsers bezette Nederland... ontmoet ik Thomas Ros, een van de meest toonaangevende thriller-auteurs in ons land. Zijn er voldoende feiten die duiden op een geniaal moordcomplot? De moord op Pim Fortuyn is een triest feit. Maar is het complot fictie? Ja goed, iedereen herinnert zich nog 6 mei 2002. Pim Fortuyn maakt een tour door het land. Hij is eerst in Breda op uitnodiging van het Dagblad De Stem daar. Daar heeft hij bodyguards bij zich. Het verhaal gaat is niet aantonen dat Volkert van der Graaf ook daar al was om te kijken of het daar kon. Dat verhaal komt omdat we twee uur kwijt zijn tussen het vertrek van Volkert van der Graaf uit zijn woonplaats Harderwijk. Mm -hmm. Want hij is niet van Harderwijk direct naar Hilversum gegaan, daar doe je heel kort over. Hij is zeer waarschijnlijk, hij komt om vier uur aan in Hilversum. Maar we weten dat hij rond twaalf uur vertrokken is. Waar hij geweest is weten we niet. Vanuit Harderwijk. Vanuit Harderwijk, daar woont hij. Goed, hij komt om vier uur op het Mediapark aan Volkert van de Graaf. Het Mediapark was, daar kon je gewoon doorlopen. Ja, de auto had een slagboom. Je, nou, je kent het misschien al, hè? Je liep gewoon door. Hij zet zijn auto, een oude Toyota, aan de overkant van de weg langs het Mediapark. In een buurtje, dat heet de Indische buurt. Dat doet hij waarschijnlijk bewust, want als er stront zou zijn gekomen, dan zou het terrein zijn afgezet. Over de weg. dat is de grote weg langs het Mediapark. Dan stond zijn auto buiten het gebied wat de politie afzet. Dat zou je kunnen denken. Hij heeft bij zich een plastic tas, daar zitten twee latex handschoenen in, vanwege de vinger afdrukken, en een pistool. Pim Fortuyn was daar om geïnterviewd te worden door Ruud de Wild voor Radio 3. Twee uur lang, live was dat, van vier tot zes. Daarna zou Fortuyn naar Leeuwarden gaan. Goed, Volkert van der Graaf verstopt zich in de bosjes. Hij begraaft het pistool. Voor het geval iemand hem zou zien, dan had hij dat pistool niet. Dan had hij kunnen zeggen, ik moet even pissen of wat dan ook. dat niet meer. Hij kan meeluisteren, want het werd via luidsprekers live uitgezond, mediaterrein. Om zes uur stopt dat. Nou, Pim Fortuyn komt naar buiten. De, op het kleine, het is allemaal veranderd nu, op het kleine parkeerterrein daar, bij Radio 3, aan het begin van het Mediapark, stond zijn Bentley. Daar zat zijn chauffeur Hans Molvers in, de hondjes, er zaten en stonden enkele aanstaande parlementariërs. En zijn agent was daar, noem maar op. Er lopen wat mensen met mee. kortom, er waren ongeveer tien mensen... Die met hem meekwamen. Juffrouw Haast het nog om een flesje wijn aan te geven. Ja, ja. Pim draait zich om om naar de auto te gaan. Om naar Leeuwarden te rijden. Dan komt Volkert van de Graaf uit de bosjes. Met het pistool. Danst achterlangs. Schiet vijf of zes keer. Dat is niet helemaal duidelijk wat er gebeurd is. En rent weg. Totale paniek daar natuurlijk. Even want iemand wordt doodgeschoten ja. voor je ogen. Het heeft bij Hans Smolders de chauffeur een halve minuut geduurd. Dus heel snel herstelde hij zich. Eén het rare. Volkert van de Graaf had... Bij die bosjes was een hek naar de weg. Dat hek was anderhalve meter hoog. Dat had hij met gemak kunnen klimmen. Die halve minuut van chaos, van totale paniek, was hij terug geweest in de bosjes. Over het hek geklommen. Het was zes uur in Hilversum. Ja. Die hele weg stond bomvol verkeer, spitsuur. Dan was hij zichzaggend tussen de auto's naar de overkant gekomen. is In een auto gestapt. En dan pas was daar, had men zich gerealiseerd. Oh mijn god, bellen, politie, 112, toen niet meer. Dan was hij weg geweest. Aangezien we weten dat Volkert van der Graaf alles heel goed voorbereid heeft, waar we straks naar nou misschien op komen, is het heel gek wat hij doet. Hij schiet fortuin in de rug, ja. want hij zit achter hem. Hij schiet één schot hier en vier schoten in de rug, of nog één erbij. Dan rent hij het mediapark in in plaats van eruit. Dat is raar. Mm. Want zes uur, iedereen komt naar buiten. Bij de AVO, VARA, VPRO, NTS zit daar. Nou ja, het is een ingewikkelde Ui, Over, Er komen ooit uit parkeergarage A. Ah, iedereen ziet een man rennen met een pistool. Nou ja, Dat is leer. Ik, ik, ik zet hem even weer op pauze. Maar de strekking is denk ik wel duidelijk. Thomas Ros benoemt een aantal feiten. En daar kunnen we niet omheen. En voor iedereen die nog steeds denkt dat de moord op Fortuin uh, mogelijk meer is dan de moord van een uh, dierenactivist. Omdat Fortuin uh, voorstander zou zijn van het openen van... Uh, een dierenactivist, ja. Ha. Ja, een uh, Daar was uh, Fortuin mee bezig, daar was volk het op tegen. Uh, dit interview duurt 20 minuten. Ik... Zou iedereen aan willen raden die geïnteresseerd is in dit hele verhaal? Om even naar QFF te gaan, quovataverroend.com. Voor diegenen die misschien quovataverroend niet kennen, maar toevallig deze podcast luisteren. QFF is dus quovataverroend.com. En dat spel je Q-U-O-F-A-T-A-F-E-R-U-N-T.com. En dat is een, een spreuk in het Latijn en dat wil zoveel zeggen als daar waar het noodlot ons brengt. Nou ja, het noodlot bracht Volkert bij uh, Pim, Fortuyn. En Volkert is nu weer vrij. En ik, ik, ik merk dat dat veel mensen erg dwars zit. Maar persoonlijk, um, ik, vind het, ik vind het wel raar dat je voor een politieke moord na zo weinig tijd alweer vrij rond kunt lopen. Maar ja, om Was die verbannen? Van, wat, wat zei BB? Was die verbannen? V verbannen, ja. Ik bedoel, snap jij het? Ja, ik, ik dit, dat is, uh, er waren zo, ja, het is, dat, de interview was sowieso heel erg interessant om te beluisteren, maar um, hadden het over die hoek. Ja. Um, kijk. Er worden natuurlijk... Uh, nou, Denk aan Alfa en de Rijn. Tristan. Ja. Allemaal weer van die, van die belangen en van die vragen. En van die uitvoeringen. Uh, um, ook dit, uh, dit verhaal uh, ja, heb je ook heel veel onbeantwoorde uh, uh, hoekjes bij. Die uh, zeker nog wel uh, nader belicht uh, kunnen worden. Ja, dat ben ik met je eens. En Black Box, ik wil niet ongezellig doen, maar onze tijd zit er zo waar bijna op. Ik hoor hem. En ik stel voor dat we naar onze eindtune gaan: naar het klikken van uh, de klok. En dat is dan het einde van de twaalfde aflevering van de QFF Podcast. En. Uh, series, want uh, series, serie, want het zijn er meerdere. Um, ik stel voor de dertiende. Nou, we hebben een onderwerp: tijd, geschiedenis. Ja, nou, we hebben een, uh, ja, inderdaad, we hebben een hele leuke uh, rode lijn. Ja. En mensen die dit luisteren, post met dat hashtag sy uh, systeem. Daarover staat iets meer in het uh, podcast topic op QVF. Post in de topics die hashtag ...voor wat jij wil horen... ...met betrekking tot tijd, geschiedenis... ...tijdreizen... ...in die dertiende aflevering. En we kunnen ja. niet alles meenemen... ...maar we zullen ons best doen... ...om die dingen eruit te pikken... ...die jullie posten... ...waarvan jullie denken... ...dit moet benoemd worden, dit moet besproken worden. Ja, Vind uh, je dat een goed idee, zal... BB? Ja, dat is een heel goed idee. En ik zal ook proberen... ...om wat uh, interessante topics boven te halen... ...waar uh, het stukje tijd... Uh, ...een... Uh, een belangrijk uh, input geeft. Ik ga exact hetzelfde doen. Oké. Okay. En um, ja, dan gaan we toe naar uh, het einde van deze twaalfde aflevering en dat doen wij met onze vaste eindtune. Miles ja. Davis en, uh, met It Could Happen to You. Het vergeet niet, het nieuwe begin is er bijna. Ja, voor podcast 13. Ja, inderdaad. Mijn naam is uh, Bafelmet en uh, op deze 12 ik, uh, mei 2014 geef ik de mic over aan uh, Blackbox en dan zet ik de schuif van de muziek vol open. En uh, ik was uh, Blackbox en, en de ik wil zeggen even. Oude mensen, prettige avond en uh, prettige avond. Geniet ervan.